een Klomp met het NOS-journaal. Bij het verbouwen van stallen ligt in die stallen flink hoger. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit schrijven in een rapport... dat er nauwelijks stallen worden gebouwd die voldoen aan de nieuwe strengere regels. In plaats daarvan worden bestaande stallen vaak aangepast... volgens de oude en minder brandveilige regels. Staatssecretaris Van Dam wil nu dat ook die regels strenger worden. De afgelopen drie jaar is het aantal stalbranden flink toegenomen... Meer dan 100 branden kwamen 370.000 dieren om. De regen heeft in het oosten en midden van het land veel overlast veroorzaakt. De brandweer was vooral druk met omgewaaide bomen en overgelopen putten, waardoor straten onder water staan. In Venendaal moest een man worden gered door de brandweer. Er was een tunneltje ingereden waar het water zo hoog stond dat de motor van de auto afsloeg. In Italië is een partij eieren ontdekt met flinke hoeveelheden van de giftige stof fipronil. Het gaat om 11.000 eieren uit Roemenië. Ze bevatten de hoogst gemeten hoeveelheid van het luizenbestrijdingsmiddel tot nu toe in Europa. De afgelopen dagen kwamen bij de Europese Unie tientallen meldingen binnen over met fipronil besmette eieren uit Italië, Hongarije, Roemenië, Polen en Duitsland. Dat duidt erop dat het middel nog steeds wordt gebruikt. De VSB Poëzieprijs, de belangrijkste prijs voor poëzie in Nederland, houdt op te bestaan. Volgend jaar wordt hij voor het laatst uitgereikt. Goede doelenorganisatie VSB Fonds wil zich richten op andere cultuurprojecten. De VSB Poëzieprijs wordt sinds 1994 elk jaar uitgereikt aan de maker van een Nederlandstalige dichtbundel. De winnaar krijgt 25.000 euro. De laatste winnaar wordt bekendgemaakt in januari. Het weer, op veel plekken regent het, bij minimaal van 15 tot 20 graden. Morgen overdag trekt de regen weg en smiddags breekt de zon door. Er valt nog wel een enkele bui en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het Zandvoort. Zon. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. for the night.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 ZFM. ZFM. i don't know it's just something about ya got me feeling like i can't be without ya anytime someone mention your name i'll be feeling as if I'm around ya ain't no words to describe you baby All i know is that you take me high. can you tell that you drive me crazy Cause I